De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hij was eventjes trending topic op Twitter. Turncommentator Hans van Zetten. Hij is hier zometeen te gast. De kandidaat in de nieuws en sportquiz komt uit Vlijmen en heet Jurgen van Bokhoven. Nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Juri Stubanitsky. Het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag onderzoekt beweringen van een patiënt dat zijn prostaat door een fout van het ziekenhuis is verwijderd. Volgens de man werd er begin vorig jaar door het Haagse ziekenhuis... een zeer agressieve vorm van prostaatkanker bij hem gevonden. De man liet zich daarna in Duitsland opereren, zegt zijn advocaat. Het Duitse ziekenhuis heeft op basis van de, de, de onderzoeksgegevens... van het Bronovo ziekenhuis de operatie uitgevoerd. En dat mogen ze natuurlijk gewoon doen, want waarom zouden die gegevens niet kloppen? Daar komt nog bij dat mijn cliënt uh, voor de zekerheid zelf... nog een second opinion heeft ingewonnen in het UMC in Utrecht... En ook daar kwamen ze, op basis van hetzelfde materiaal... afkomstig van het Bronovo ziekenhuis, tot dezelfde conclusie. Postaatkanker, agressief, moet je snel iets aan doen. Het Bronovo en de inspectie voor de gezondheidszorg... zeggen geen klacht van de patiënten hebben ontvangen. Het dodental van een busongeluk in het noorden van India... is opgelopen naar 52. Bijna 50 passagiers raakten gewond. Volgens de politie verloor de chauffeur de macht over het stuur... waarna de bus in een kloof van 100 meter diep stortte... De bus had 60 zitplaatsen, maar was overvol. Sommige passagiers reisden mee op het dak. Het ongeluk gebeurde in de noordelijke deelstaat Himachal Pradesh. Veel wegen in die bergachtige regio zijn in slechte staat. De tattoo shop in Rotterdam, die tattoos verkocht via de kortingssite Groupon... is de vergunning kwijt. Afgelopen week diende een vrouw van 27 een klacht in... nadat ze daar een tattoo had laten zetten. De afbeelding van de lotusbloem en haar naam in het Arabisch... was compleet mislukt. Groepon haalde meteen alle kortingsbonnen van de shop offline. De GGD besloot de tattooshop te inspecteren en concludeerde dat hij niet aan de hygiëne-eisen voldeed. Dat wil zeggen dat ze geen gebruik maken van de juiste ontsmettingsmaterialen. en dat de inrichting van de zaak ook niet voldoende hygiënisch is. En uh, Daarom is besloten om de vergunning per 9 augustus in te trekken. En uh, gaan ze toch door met tatoeages en piercing zetten, dan uh, kunnen ze een boete krijgen van minimaal 450 euro.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 Daarna stemden 4 miljoen mensen af op de huldiging van de hockeyvrouwen. De Nederlandse dames prolongeerden gisteravond hun Olympische titel. Het weer vanmiddag is het zonnig en droog en er kunnen in het noorden en oosten een paar stapelwolken ontstaan. Voor 20 graden op de Wadden tot 23 in het zuiden. Morgen zonnig, droog en iets warmer. AMB verkeersinformatie. Staaf files op de A28, Utrecht richting Amersfoort... tussen knooppunt rijns -Weert en de afrit Den Dolder 4 kilometer. Werkzaamheden zorgen voor vertraging op de A50, Arnhem richting Os... tussen knooppunt Valburg en Ewijk 4. Op de A58 bergen op zomer richting Vlissingen... tussen bergen op zomer en Rilland 4 kilometer. En verderop tussen Rilland en de afrit Capelle 9... N59, Hellegatsplein richting Zierikzee voor den Bommel 3. En op de N57, Rotterdam richting Ouddorp. Daar staat tussen de afrit Brielen en Goede Reden 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. je Max.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 Weinig live sport in de komende uren. Voor Nederland moet het vanavond allemaal gebeuren. De hockeymannen gaan voor gauw tegen Duitsland. En de estafetteploeg Ploeg loopt de finale van de 4 keer 100 meter. Maar we gaan nu eerst naar Turkije. De opstandelingen in Syrië hebben de internationale gemeenschap om meer wapens gevraagd. In Aleppo, de grootste stad in het land, moeten ze het opnemen tegen tanks en straaljagers. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... is in Turkije aangekomen om de situatie in Syrië te bespreken. Turkije-correspondent Bernard Bouwman. Goedemiddag. Goedemiddag. Denk je dat de Turken meer wapens aan de opstandelingen gaan geven? Nou, de Turken hebben een heel gemengd gevoel over die opstandelingen. Aan de ene kant wil ze natuurlijk dat het regime van president Assad ten einde komt. En dat hebben ze meermaal duidelijk gezegd, dat de tijd van Assad voorbij is... Maar aan de andere kant wantrouwens die opstandelingen natuurlijk ook wel. Omdat er allerlei groepen binnen die opstandelingen zijn. Omdat die opstandelingen met elkaar ruzie maken. Omdat het gewoon eigenlijk heel onduidelijk is wie daar nu eigenlijk de macht heeft. Dus Turkije is gewoon heel voorzichtig. En die zal zeker niet zomaar daar enorme hoeveelheden wapens gaan dumpen. Nee, maar hoe, wat, wat, waar gaat Hillary Clinton het over hebben met de Turken? Nou, ze zal het waarschijnlijk gaan hebben over hoe het verder moet met, Turkije, met Syrië na Assad... Zoals je weet is Syrië natuurlijk een, heel, een land met heel veel uh, verscheidenheid, etnische verscheidenheid, maar ook religieuze verscheidenheid. En nog de, Turkije, nog uh, de Verenigde Staten willen dat Syrië na Assad eigenlijk het toneel wordt van een groot bloedbad. Dus ze zullen gewoon gaan plannen van hoe het verder moet met Syrië op zo'n manier dat daar een vorm van stabiliteit uh, wordt uh, gerealiseerd. Ja, Syrië is economisch erg belangrijk voor Turkije. Nou ja, zeker. Er is natuurlijk de afgelopen jaren, zeker natuurlijk voordat de burgeroorlog begon, zijn er enorme banden opgestart tussen Turkije en Syrië. Zeker ook met Aleppo, want dat ligt niet heel ver van de grens met, Syrië, met de Turkije af. Maar er zijn dus inderdaad enorme banden. Maar er is iets anders wat Turkije nog eigenlijk veel meer zorgen baart. En dat is de PKK natuurlijk, de Koerdische PKK. Uh, Turkije is natuurlijk heel erg bang dat als er een soort anarchie ontstaat in Syrië... stel dat Assad vertrekt en dat het daar helemaal uit de hand loopt... dat Noord-Syrië gebruikt zou kunnen worden als een soort uitvalsbasis voor de PKK. En daar is Turkije natuurlijk heel erg bezorgd over. Ja, nou is, is het ook nog interessant dat ze elkaar in Istanbul ontmoeten... Ja, we hebben Turkse media en Turkse websites, die hebben het daarover. Ja. Je weet dat uh, Atatürk, de vader van de Turkse Republiek... die heeft Ankara tot hoofdstad gemaakt. Istanbul was eigenlijk de hoofdstad tijdens het Ottomaanse Rijk. Nou, Wat heel veel websites zeggen is dat Istanbul eigenlijk gekozen wordt... door de AK-partij van premier Erdogan... omdat die een enorm grote band hebben met het Ottomaanse Rijk. En eigenlijk helemaal niet met die seculiere Republiek van Atatürk. Dus wat doen ze... Ze vestigen meer de aandacht op Istanbul, de hoofdstad van het Ottomaanse Rijk. En dus laat laten het Ankara van Atatürk eigenlijk link liggen. Ja, en, dan, en dan wil Clinton ook nog met de hele Syrische oppositie op de foto? Ja, nou dat is uh, heel wat. Want er zijn heel veel uh, groepen en maten en, en uh, onderscheidingen binnen die ja. Syrische oppositie. Maar ik denk eerlijk gezegd dat Clinton er inderdaad een punt van zal maken... dat zij niet één bepaalde partij binnen die Syrische oppositie uh, bevoordeelt... Dus ze zal eigenlijk met iedereen op de, op de foto willen. Met jonge internetactivisten, misschien met iemand die daar gevolgd heeft. Met iemand, een professor, uh, Syrische professor die in het buitenland heeft gewoond en bij de oppositie hoort. Kortom, ze zal willen onderstrepen dat uh, de Verenigde Staten een vrij Syrië steunen. En dat ze niet gebonden zijn aan één specifieke groep binnen die Syrische oppositie. En verwacht je echt dat er wat belangrijks uit gaat komen uit deze gesprekken? Nou. Er zijn twee vragen eigenlijk van A, komt er iets belangrijks uit en B, zullen wij daar wat van horen? Uh, ik denk eerlijk gezegd dat het wel belangrijke gesprekken zijn... omdat ze echt de architectuur, zou ik maar zeggen, gaan bepalen van het uh, Syrië na Assad. Maar de grote vraag is natuurlijk van waar, wat wij daarvan horen. En ik denk eerlijk gezegd dat wij er maar 10% van horen van wat daar besproken wordt. Dankjewel, je Bernard Bouwman, Turkije-correspondent. Het was uh, een van de hits van uh, deze Spelen. Zeker voor uh, Nederland, want een gouden medaille. De turnoefening van Epke Zonderland. En in de slipstream daarvan is hij ook ineens een hit. De man die het commentaar gaf op de tv. Hans van Zetten. Hans, goeiemiddag. Een hele oprecht goeiemiddag. Goeiemiddag. <laughs> uh, Hallo. Uh, uh, uh, ja, Hans, daar moeten we toch even over hebben. Want ik, ik geloof dat jij dat zelf niet zo uh, heel uh, leuk vindt dat het over jou gaat. Maar uh, uh, heb je daar iets van meegekregen? Dat, dat jij ook ineens trending topic bent, heet dat dan? Ja, dat is echt ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Ik ben uh, direct na die finale al begonnen met allerlei sms'jes... En ik ben woensdagmorgen, naar, of woensdag ben ik naar huis toe gegaan en toen ineens zat mijn uh, e-mailbox barstend vol met honderden e-mails van kijkers die uh, er zoveel plezier aan hadden beleefd. En uh, dat vind ik het al heel bijzonder, Ik bedoel dat gebeurt elke dag dat je plezier hebt aan televisieuitzendingen. Maar dat ze er ook de moeite nemen om dat nog ook uh, kon te doen via een e-mail, Nou, dat was me nog nooit overkomen in deze mate. En, en wat schrijven die mensen dan allemaal? Ja, die schrijven van dat ze tot tranen geroerd waren, ze hebben gehuild, gelachen, uh, ze hebben aan elkaar in de armen gevallen. Uh, er zijn ouders die namens hun zoon schrijven van uh, mijn zoon die heeft nu het turnen begrepen. Uh, dus uh, misschien gaat hij nou ook wel naar die turnzaal waar, waartoe ik een oproep had gedaan ja. na de succesvolle oefening van Epke. Uh, er, waren ook, er was een man van 86, die zei dat hij eigenlijk alleen nog maar de naam Klaas Boot kende. Ja, ja, ja. Uh, maar die was die zo geroerd, tot tranen geroerd door uh, wat er met, met Epke Zonderland was gebeurd, dat uh, hij zal het nooit meer vergeten. Nou, dat denk ik dat is geweldig natuurlijk, als iemand van 86 dat dan nog wil schrijven. Ja, zo zijn er allerlei reacties binnengekomen. Het heeft me echt overweldigd. En ik ben gisteren de hele dag bezig geweest om... Uh, want er waren ook nog een aantal met vragen erbij. Uh, dus ja, um, uh, en dan technische vragen ook. Dus ik heb geprobeerd die uh, zo goed mogelijk te beantwoorden. En, en iedereen die gewoon... De, Degenen die nog geen mailtje terug hebben gekregen van mij... Hartelijk dank. Ik vind het geweldig. Ja, nou, mooi. Uh, 2,4 miljoen kijkers. Uh, die hebben jouw stem ook gehoord natuurlijk. En al die mensen die het dan in de herhaling nog eens een keer hebben gekeken... Want zelfs een filmpje van Lego gemaakt, hè, geloof ik... waar jouw commentaar ook nog weer bij zit... Ja, ja daar werd ik. Ook door iemand op gewezen. Uh, iemand, en, die stuurde me ook weer een e-mailtje met een, uh, nou ja, een lijn naar, naar, naar, naar dat filmpje toe. Dus ik heb dat ook bekeken. Ja, het is, het is ook fantastisch. Het is heel grappig. Het is, maar het, waar het om gaat natuurlijk, de kern waar het uiteindelijk om draait is... dat Epke, die heeft mij natuurlijk ook zo geïnspireerd met deze oefening. Hè, want uh, ik heb mij gewoon laten gaan. Ik heb ook gezegd van de enige zin die ik gepland had om uit te spreken... dat was uh, de de komende minuut gaat het leven van Epke Zonderland veranderen. Ja. Daar was ik van overtuigd. En de rest heb ik het gewoon laten gaan wat komt. En, en, en wat, ja, wat hij liet zien, dat, dat heeft mij zelf zo enorm emotioneel bewogen. Want dat ik uiteindelijk dus ga staan ook hè, in mijn commentaarpositie en daar het uitschreeuwde. Uh, ja, dat, dat was nog tot nu toe nog niet voorgekomen. Dus dat, dat is, dat ligt, de bron ligt allemaal bij Epke. Het, het is je vergeven Hans, dat, want dat is natuurlijk wel nou, even een kritische vraag. Mag je als commentator dan ook supporter zijn? Ik vind van wel. Ja. Uh, ik heb uh, uh, in principe deze keuze gemaakt. Want ik vind namelijk dat uh, alle Nederlanders die naar zo'n wedstrijd kijken... die zijn allemaal supporter van die ene Nederlander. Die andere zeven turners zijn prima. Dat is goed voor de context. Maar het gaat om die ene <lacht> Nederlander. En ik zit daar natuurlijk als hun voorpost. Dus ik ben eigenlijk de voorpost van alle supporters ja. in Nederland. En ik moet dus ook supporter zijn van Epke. Dat is mijn rol. Ja. Dus daar kies ik ook voor. Ja. Want wij zelf, we hadden Epke hier gisteren even aan tafel. Uh, die was hier even in, de, in het huis. En uh, Dionne merkte dat ook terecht op. Uh, we, we zagen later nog een filmpje ook van, die, van die andere coaches. Hè, die ook tijdens die, die, uh, die drie vluchtelementen echt... Nou ja, die, die, die begonnen toen al te applaudisseren bij wijze van. Die, die waren vol lof daarover. Ja. En uh, dat gaf ook een beetje aan hoe die Turn-familie uh, kennelijk met elkaar omgaat, hè? Nou ja, er is natuurlijk sowieso binnen de turnsport, is een educatieve sport. Uh, heeft men altijd respect en waardering voor elkaar. Maar dat merk je met name bij zo'n grote uh, mondiale finale. Uh, waar uh, vooral ook naar die drie combinatie, hè, die combinatie van Epke Zonderland, daar wordt zo naar opgekeken. Iedereen verbaast zich erover. En uh, ze, ze zien dan wel op de televisie of een keertje in een filmpje dat het een keer gebeurd is. Hè. Dat was in Madibor, de eerste keer dit voorjaar. Maar ze willen het gewoon met eigen ogen zien om het echt goed te geloven dat het ook kan. En dat is ook wat Epke hier heeft neergezet. Die heeft hier uh, een oefening neergezet wat een statement is voor uh, ja, het mondiale rekstokturnen. En ik verwacht dan ook dat de Code of Points... dat is dus zeg maar de turnbible die elke vier jaar opnieuw wordt gedefinieerd... voor de volgende periode van vier jaar. Uh, en die krijgen dus nu een vernieuwing. Ik denk dat het in het voordeel van Epke gaat werken. Want eigenlijk was Epke met deze rekstok oefening de Code of Points vooruit. Uh -huh. Hij had dus meer gebracht dan dat de Code of Points eigenlijk... ...konden nou ja, uh, vertalen in cijfers. Eigenlijk is hij, is hij nog tekort gedaan met, met deze waardering, zeg je eigenlijk. Nou ja, ik denk dat de, de innovatie die we nu gaan krijgen in de Code of Points... ...voor de komende vier jaar in zijn voordeel gaan werken. Want hij heeft iets zo spectaculairs laten zien... Dat was deze code nog niet berekend. Ja. Ben jij eigenlijk bijgelovig, Hans? Uh, nee, nee, ik ben niet bijgelopen. Nou, nee. Ik begrijp dat je altijd met een bepaalde outfit uh, bij zo'n wedstrijd zit. Dat, we hebben daar ook een foto van gezien. Het, het vlinderdasje in de kleuren van ja, Nederland. Ja, uh, ja. Ik begreep Friese bretels zelfs. Helpt dat mee ja. aan de prestatie? Nee, dat helpt niet mee aan de prestatie. Maar wel aan mijn gevoel. Ik vind dat je je kleedje voor het evenement... dat doe je ook als je naar een bruiloft gaat... dan trek je je beste pak aan, toch? Ja. Dat, da daarmee toon je ook respect voor de mensen... voor wie je op bezoek komt. En dat doe ik dus ook bij een grote finale. Ik doe het alleen bij EK-finales, WK-finales, Olympische Spelen. Als een Nederlander in de finale staat... dus als hij om de medailles gaat, dan doe ik dat. Dan trek ik een keurig witte overhemd aan. Ik doe mijn rood-wit-blauwe stropje... want ik ben dus weer die voorpost van al die supporters die in Nederland zitten. Daarmee geef ik mezelf ook het gevoel van het is iets bijzonders... En dit keer had ik in juni een masterclass gegeven aan gymsportbestuurders in Heerenveen. In de universzaal van het voetbalstadium daar. En die hadden mij na afloop van die masterclass die bretels gegeven. Met die pompele bladen. En die hadden gezegd van oké, deze krijg je. Maar het is wel de bedoeling dat je dat draagt als Epke aan de rechterkant. Dus dat heb ik gedaan. Ja, belofte maakt schuld natuurlijk in dit geval. Zo is dat. En jij bent de stem. Want nogmaals even over jouw persoon. De hele wereld is al. Heen Bladen willen je interviewen. Ik, ik weet het al niet meer. Terwijl ik, ik kan me niet anders herinneren dat jij het commentaar doet bij het, het turner. Dus ja. dat is toch ook bijzonder dat ze dat ze daar dan ineens achter komen allemaal. Ja, ik doe dit nu voor het 26 e jaar. Het zijn ook mijn zevende Olympische zomerspelen. Dus ik doe het al een tijdje. En, uh, ja, dat, maar dat komt natuurlijk door, door de bijzondere combinatie met Epke. De hele geschiedenis van Epke ook. Als je alleen de naam Epke al zegt, dan weet iedereen in Nederland over wie we het hebben. Of hij nou wel of niet met tunnelsport te maken heeft. Maar ook in andere takken van sport. Iedereen kent Epke. En nu ja, ook Hans van Zetten. Ja, ja nou ja, oké. Okay. Dat, uh, <lacht> dat is dan goed. Van stem vind ik het goed. Uh, van gezicht niet. Want ik heb van metaf aangezegd, met tegen allerlei uh, interviews die men mij in beeld wil brengen, heb ik gezegd... nee, dat doen wij niet. Uh, daar werken we niet mee. <lacht> uh, want ik wil niet in beeld komen. <lacht> het gaat om Epke, zijn turnoefening. En hij is een meester aan de rechtstok. Misschien ben ik een meester in het becommentariëren van zijn rechtstokoefening. Maar daar wil ik het wel behouden, ja. bij het auditieve. Je, je, gaat, je gaat geen winkels open of zo, dat soort dingen? Nee, beslist niet. Nee. Nee. Uh, uh, hoe is het contact met Epke zelf? Uh, heb, ik tot, uh, heb ik na deze wedstrijd nog geen contact mee gehad. Nee. Uh, dat gaat zeker gebeuren. Uh, want hij wordt, uh, hij wordt uh, ge ook gehuldigd natuurlijk in zijn woonplaats. En daar ga ik een rol spelen. Ja, dat ga je geloof ik presenteren daar. Hans, maar... weet jij wat Epke wat van, van jouw commentaar vindt? Nou... Uh, ik, ik weet wat hij gezegd heeft een keer over het commentaar... toen hij uh, zilver won bij het WK Rotterdam. Uh, en da, dat hoor ik dan een paar maanden later of zo. Dat hoef ik ook niet gelijk te horen. Nee. Uh, we hebben, wij, hij heeft veel respect voor mij, dat weet ik. Want ik zit mijn hele leven natuurlijk al in de turnsport. Ja. En, en ik heb vreselijk veel respect voor hem. Dus uh, dat is eigenlijk al genoeg. Denk je dat uh, deze prestatie uh, van Epke en ook een beetje van jou, dat dat een, een goede, positieve uitstraling heeft. Dat, dat bijvoorbeeld dat wat jij graag wil natuurlijk, dat, dat mensen gaan turnen, dat kindjes gaan turnen. Ja, daar ben, ik van overtuigd. daar ben ik van overtuigd. Dat is ook mede omdat het op een gunstig tijdstip is geweest. Dat was vier uur Nederland, ja. Nederlandse tijd, dus er heeft ook heel veel jeugd. Dat merkte ik ook aan de e mailreactie die ik binnenkreeg, dat er heel veel jeugd heeft gekeken. Uh, uh, so, bij sommige gelegenheden zelfs in, in zomerkamp van de gymnastiekunie zaten ho uh, honderden kinderen in zijn ruimte daarnaar te kijken. Die gingen ook allemaal uit hun dak. Dus uh, nee, ik ben ervan overtuigd dat dit een, uh, een positieve invloed heeft. Maar dat past ook helemaal in uh, het devies van deze Olympische Spelen in Londen. Die willen namelijk een hele generatie inspireren. En ik ben ervan overtuigd dat Epke Zonderland door zijn manier van zijn, zijn manier van turnen met deze Olympische medaille, dat hij vreselijk veel jongens in Nederland gaat inspireren om ook die reusdraai te gaan maken aan de rekstok. En, en moet de turnen daar zelf ook nog wat aan doen? Even los van de, van de persoon Epke, want dat is inderdaad een ware ambassadeur natuurlijk. Maar kan die sport er zelf nog iets aan doen om, om mensen nog enthousiaster te maken? Ja, wat er uh, vooral moet gebeuren in Nederland is. Uh, we, we hebben de laatste jaren gezien dat er in steeds meer plaatsen een, een echte turnhal kwam. Hè, want uh, in mijn tijd, ik heb nog moeten turnen in de gymnastiekzaaltjes die net na de Tweede Wereldoorlog uh, werden gebouwd. Hè, de gymzaaltjes van 22 bij 12 meter met een kokosmatje. Uh, dat kan natuurlijk niet meer. Dus daar kan je niet veilig in sporten. Daar kun je ook niet duizenden keren herhalen zonder risico's te lopen dat je iets breekt. Dus dat behoort in fatsoenlijke turnzalen te gebeuren met valkuilen, met alle voorzieningen. Nou. Die zijn er de laatste jaren in toenemende mate gekomen in Nederland. Maar ik eh, poneer de stelling dat elke gemeente die zichzelf respecteert... dient een fatsoenlijke turnzaal te hebben in eigen gemeente. Kijk, en als hij het zegt, dan is het gewoon zo. Uh, Hans van Zetten, je bent uh, even terug geweest in Nederland. Uh, mails beantwoord en dan nu de sluitingsceremonie met Dione ja. voor ja. de tv. Uh, wij gaan uh, weer aan de buis gekluisterd zitten dan. En uh, blijf nog heel lang het commentaar verzorgen bij het turn, alsjeblieft. Ik kijk er naar uit om samen met Jona. Tot, straks. Ik, kan je Tot zeggen, straks, ik kan je straks. zeggen dat het heel leuk is om daar een tijdje naast te zitten. Oké, okay, dankjewel. <laughs> ik kijk er naar uit. Lans van Zetten was dat. Dit daar, is zijn. de Radio 1 Sportzomer. De nieuws- en sportquiz. Ja, we, we kunnen natuurlijk gewoon uh, maandag en dinsdag ook gewoon weer aan elkaar. Zullen we dat gewoon doen? Ja, als de familie dat allemaal goed vindt, <laughs> dan uh, doen we dat gewoon. Uh, we gaan beginnen aan de sportquiz en de nieuwsquiz. Jurgen van Bokhoven, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. 33 jaar, komt uit Vlijmen. Je zit in het daklozenopvang. Ja, dat klopt. Daar, daar verdien ik mijn geld mee. Vertel eens, wat doe je precies? Uh, ja, wij vangen daklozen op en proberen ze weer aan een woning te krijgen. En lukt dat een beetje? Af en toe wel, af en toe niet. Nee. nee. Nou ja, goed. Uh, ja, ja, zo is het eigenlijk met alles. Hè. Uh, we ja. gaan kijken of het lukt met, met die quiz. 90 punten, hè. dat is de hoogste score tot nu toe. Dus daar moet je overheen. Uh, we gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Spits de oren, daar komen ze. Het grootste probleem van de gezondheidszorg, zinloze behandelingen. Weer een rapport over de zorg, nu van de medisch specialisten zelf. En niemand is gebaat bij onnodige zorg. Als iedereen nu direct gaat doen wat hij zou moeten doen, dan hebben we het morgen gerealiseerd. Daar komt vraag 1. De kosten in de zorg reizen de pan uit. Een oud-minister komt nu met een plan hoe we in deze sector geld kunnen besparen. Hoe heet deze oud-minister? Dat is helemaal goed. Vraag 2. Deze oud-minister zegt dat hiermee maximaal... tot hoeveel miljard euro zou kunnen worden bespaard in de zorg? 8 miljard, dacht ik. Ja, dat is goed. De eerste reacties in de Kamer op de plannen van Klink zijn positief. Gaan we door naar vraag 3. Een sportvraag. We, <laughs> we hebben weer goud. Ditmaal met de hockeyvrouwen. 2-0 tegen Argentinië werd het. Wie maakte na de finale bekend dat de Nederlandse vrouwen... nog meer motivatie hadden om Argentinië te verslaan? Omdat die... Na hun halve finale de Nederlandse speelsters uitjoelden en wakker maakten. Matje Poumen? Nee, dat is niet goed. Het antwoord is de bondscoach, Max Kaldas. Ja, ze hadden het over... Uh, zei hij, ze hadden het over hoeren of zo. Het ging over Naomi dit en lieden wij dat. Dat vertelde de bondscoach later. En hij kon dat goed verstaan natuurlijk, want hij is zelf Argentijn. Ja. Vraag 4. Het ging er heftig aan toe in de finale. Welke Nederlandse ze sloeg net als in de halve finale onbedoeld... met haar stick tegen het hoofd van de tegenstander? Elle uh, Hoog dan eh, hoog en ze houdt de stick iets te hoog af en toe. Dat is duidelijk. Ja, goed. Dan gaan we naar vraag 5? Daar hoort een fragment bij. Wie is hier aan het woord? Ik uh, ben nu uh, absoluut op weg om, om ja, de, de, de ambitie te uh, zien te verwezenlijken. En ik heb natuurlijk een uh, fantastische uitdaging, krijg ik nu. En ik zal die niet, uh, niet schromen. Is er niet verder? Oeh, verder? Die hockey. Hm. Nee, we moeten het even bij een andere sport zoeken. Een voetballer, Patrick Kluivert was het. Louis van Gaal heeft Patrick Kluivert toegevoegd aan de technische staf van het Nederlands helftal. Vraag 6. Van Gaal maakte gisteren in zijn eerste persconferentie als bondscoach in zijn selectie bekend. Waarmee wilde Van Gaal voor de grap de persconferentie beginnen? Een gedicht. Ja, maar hij zei dat het niet mocht van de KVB. Ga ja, je wel flauw van ze? Ja, ik was eigenlijk wel benieuwd. Bij de volgende vraag uh, heb je uh, kans om de score behoorlijk op te vijzelen. Vier punten zijn er te verdienen. Je krijgt uh, aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. Dus uh, is de vraag wie bedoelen we? Stop zeggen als je het antwoord denkt te weten. En geen herkansingen. Dus uh, goed nadenken. Maximaal vier punten te verdienen. Hier komen de aanwijzingen. We zoeken een persoon. 4. Ik was ooit de baas van de Olympische Spelen. 3. Ik hoop dat ik meer succes zou boeken dan het paard van mijn vrouw. 2. Ik ben woest over een nieuw verkiezingspotje. 1. Volgens Republikeinse functionarissen... heb ik het congreslid Paul Ryan gekozen als mijn running mate. En met ja. Romri... Mitt Romney, dat is het goede antwoord. Het uh, was voor uh, één punt. Um, ja, Mitt Romney is in uh, februari 1999 uh, officieel aangesteld als CEO... van het organisatiecomité van de Spelen in Salt Lake City. Romney uh, werd het publieke gezicht van die Olympische Winterspelen van uh, 2002. En uh, Anne Romney, dus zijn vrouw, uh, haar paard uh, deed mee aan de dressuurwedstrijden. Maar dat was verder geen succes. Eén uh, punt, Mitt Romney. Eén punt en die tellen we bij die vier die hij al goed had. Dus dan komt hij op een totaal van vijf Jurgen. Dat betekent dat er 18 goed moeten zijn, zometeen in deel 2 van de quiz. Maar dan heb ik veel te doen dan. Ja, zeker. Succes! Neem even een slokje water en dan hebben we een pauzemuziekje. Ja, pauze muziekje, pauze muziekje, pauzemuziekje. Changes. Hier is David Bowie. Still don't know what I was waiting for. And every time I thought I got it married, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the fake I'm much too fast to take that test. Turn and face the stranger. Changes You wanna be a richer man Ch -ch -ch -ch changes Turn and face the strange changes It's gonna have to be a different man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 Changes. Turn and face the strange ch ch, changes. ch, ch changes Don't tell them to go up on all of it ch ch ch, ch changes Maar in de aanloop naar de spelen Geruchten, dat hij op die uh, sluiting zou optreden, oh, deze David Bowie. Oh, dat zou wat zijn, hè? het gaat zou... niet door, hè? Nee, hij is niet genoemd in de officiële namen die ik tot nu toe heb gezien. Maar wie weet dat hij nog ergens uit een hoog goed wordt getoverd. Dat oh, zou wel bijzonder zijn. Oh, dat zou ik fijn vinden. David Bowie uit 1971 was dit uh, Changes. We gaan de deel 2 van de spelen doen met Jurgen van Bokhoven, 33 jaar uit Vlijmen. Factor 5, hoogste score is 90. Dat betekent dat er 18 goed moeten zijn, Jurgen. Dat is inderdaad een hele opdracht. Dat is uh, uh, inderdaad een opdracht. Het zou net kunnen als de vragen niet te lang zijn en wij ze lekker op tempo stellen. Nou, ik kan je garanderen dat we dat in ieder geval gaan doen. Maar dan is het nog aan jou om alle vragen dan onmiddellijk goed te beantwoorden. Uh, dat is gewoon een klus. We gaan kijken hoeveel je komt. Ik ga mijn best doen. Ja, goede antwoord geven of pas. En de vraag moet gesteld, helemaal gesteld worden. Daar ja. komen ze. De Nieuws en Sportquiz. Welke partij vindt dat restaurants en cafés gratis kraanwater moeten leveren? GroenLinks. Is goed. In Groot-Brittannië is een jackpot van hoeveel miljoen euro gevallen? 170 miljoen. Nee, 190. Welke meidengroep komt weer even bij elkaar voor een optreden bij de sluiting van de Olympische Spelen? Spice Girls. Is goed. Hoe heet de 18-jarige Nederlandse BMX'er die gisteren brons won? Laura Smulders. Goed. Welke voetbalclub heeft bij zijn beursgang het grootste bedrag opgehaald dat ooit voor een sportorganisatie is genoteerd? Ajax. Manchester United. De marine heeft in welk water een zware zeemijn tot ontploffing gebracht? Uh, Nieuw-Zeeland. Was in de Westerschelde. De ontwerper van welk beroemd Steven Spielberg-filmpersonage is overleden? I, uh, van de Ja, Dat is goed. Welke gemeente zal bij de verkiezingen in september vrijwel geen stembureaus meer onderbrengen in kerken? Daarna. Ja. Er is een ruil tussen Japan en welk ander land over een eilandengroep... dat door beide landen wordt geclaimd? Zuid-Korea. Is goed. Politie in welke stad heeft een 19-jarige cashier aangehouden... die voor meer dan 10.000 euro aan kortingen heeft weggegeven? Amsterdam. Goed. Bij een brand in een bedrijf in aanbouw... bij welk vliegveld zijn gisteren gewonden gevallen? Uh, dat was bij Schiphol. Is goed. In welk land zijn vier leden van de Mexicaans drugskartel opgepakt? Spanje. Goed. Wie is over twee weken voor het eerst te zien met het nieuwe kinderprogramma Alles Kids? Uh, pas. Pas. Jochem van Gelder. De minister-president van welk land hield donderdag zonder onderbreking een speech van ruim vijf uur? Uh, dat was van Mexico. Nee, nee dat was van Cambodja. Oh, Cambodja. Vijf uur, man, dat is <laughs> toch niet te geloven. Oh. Uh, het zijn er uh, uiteindelijk negen geworden, maal die vijf. Uh, het is wel 45. de helft. Ja. <laughs> ja, ja, je was aardig op weg, maar <laughs> ja... <laughs> Dat het is een beetje, is een een beetje de 100 meter lopen, maar de 200 meter overdoen. Dat, uh, zoiets is het eigenlijk. Ja, maar met mijn gewicht dan, uh, dan vind ik die 100 meter al heel erg knap, ja. Oké. Okay. Uh, nou ja, uh, dus de, de hoofdprijs zit er niet in, 300 nee. euro. Maar wel het normale prijzenpakket. En, dat, uh... <laughs> en wat zit er in dat normale prijzenpakket? Nou, twee toegangskaarten voor beeld en geluid op het Mediapark in Hilversum. En uh, je krijgt ook het boek Andere Tijden Sport. Geschreven door Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roeleven. Ja, dankjewel. Is dat ook goed? Ja, dat is zeker perfect. Hij ja, Blijf in de Olympische Spelen. Hè. Meedoen is belangrijker dan winnen. Kijk, zo, zo is, is het. het ja. <laughs> Morgen nog één kandidaat en dan weten we wie de weekwinnaar wordt... en met die 300 euro'tjes vandoor gaat. Het is uh, half twee geweest. Hier is Martijn van Beek. In Rotterdam is een tattoo-shop zijn vergunning kwijtgeraakt... na het schenden van de hygiëneregels. De shop verkocht tattoos via de kortingssite Groupon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 En Buma Stemra is vandaag op het festival Dutch Valley in Sparenwouden. Volgens de auteursrechtenorganisatie laten artiesten namelijk geld liggen omdat ze niet precies doorgeven welke nummers ze spelen op festivals. Buma Stemra wil ze daarover inlichten. Op Dutch Valley treden vandaag meer dan 100 Nederlandse artiesten op. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. We Verkeersinformatie. Dat. Uh... Dutch Valley Festival zorgt ook voor file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, 5 kilometer tussen Knoopend Rotterpolderplein en Knoopend Velzen. Verder file door werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Ost, 3 kilometer bij Knoopend Ewijk. A58 Bergen-op-Zomer richting Vlissingen, tussen Riddelland en Afrit Ierseke 5 kilometer. En 59 Hellegats, uh, Hellegatsplein richting Zierikzee, tussen Knoopend Hellegatsplein en Den Bommel 3. En op de N57 Rotterdam richting Ouddorp, staat tussen Afrit brieden en Goede Reden, 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks de Sportzomerbus en Mark Robin Visser. kijkt alvast even over deze Olympische Spelen heen naar de Paralympics. We gaan eerst naar Amerika. De republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney moet het nog officieel aankondigen, maar niemand twijfelt er meer aan. Paul Ryan wordt zijn running mate. Het 42-jarige congreslid uit Wisconsin kan dus in november de nieuwe vicepresident van de Verenigde Staten worden. Hij zegt dat Amerika uit twee dingen kan kiezen. Nog een keer Obama, die zorgt voor een land dat aan zichzelf twijfelt en dat met een enorme staatsschuld zit. Of een nieuwe president die het budget op orde krijgt. Do we want to go on the current path we are on that the President Obama's put us on a nation in debt a nation in doubt in decline with a terrible jobs result or are we een president that's die tackle these Als ik naar Europa kijkt weet Ryan één ding zeker op die manier moet het niet We look at Europe and we see where they're headed and we don't want to go in that direction dat was Paul Ryan tijdens een uh, campagne-speech. We praten over door met Willem Post, Amerika-deskundige van Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Paul Ryan, gaat het worden, werd hij al genoemd? Ja, vooral uh, de laatste 1 twee weken. Rob ja. Portman, hè, de senator van Ohio, die stond uh, nummer, uh, nummer één. Maar ja, Ryan werd wel steeds meer genoemd door de afgelopen dagen. Wat, wat is het voor man, Paul Ryan. Ja, je hoort het al een beetje aan, aan nette fragmenten. Het is een fiscale pitbull met ook wat uh, Ierse bloed uh, in zijn aderen. He, dus echt zo'n zo aanvaller. Nogal een bezeten iemand. Redelijk briljant. Als 28-jarige al congreslid. En opgeklommen tot, uh, tot directeur, de, de voorzitter van de, de budgetcommissie in het huis van afgevaardigden. Ja, en in tegenstelling tot Sarah Palin uh, vier jaar geleden. Dit is wel een republikeins zwaargewicht. Ja. Het is dus ook een zeer uitgesproken kandidaat. Hè? Is dat iets wat bij Mitt Romney past? Nee, dat past dus niet bij Mitt Romney. En ja, Dat duidt wellicht, het is een beetje gisteren natuurlijk. Het nieuws is net binnengekomen, ook via de app, de sociale media. Het is nu echt officieel, al gaat Romney het inderdaad volgende uur vertellen. Ja, Het is, het, het, het is een man die uh, uh, heel streng zal zijn voor Amerika. Hij wil uh, een, een, een, een nieuwe begroting heeft natuurlijk ook opgesteld, al voor de republikeinse partijen de afgelopen tijd. Met hele strenge bezuinigingen, hè, vooral voor de, voor de oudere zorg. Dus ik was bij de Obama-campagne in Chicago de afgelopen dagen. Ik ben eerst bij Romney geweest, maar hè, nu bij uh, Obama. En daar worden al sportjes gemaakt van een oude dame... die in een, uh, in een rolstoel zit en die over de rand van de afgrond wordt geduwd... door een man die verdacht veel lijkt op, uh, op Paul Ryan. Ja, het is een politieke oorlog. Dat is, dat, is, dat is echt wel een conclusie die je nu al kunt trekken. Uh, de polarisatie, ja, die neemt alleen maar toe. En ja, Romney heeft het dus blijkbaar nodig gevonden om deze Ryan te kiezen. Ja, ja Ik wilde eigenlijk gaan vragen hoe zal uh, de Obama-campagne reageren op dit nieuws. Maar zij hadden, ja. zij hadden alles al klaar liggen, dus... Ja, weet je, uh, natuurlijk is het, uh, is het antwoord van de Obama-campagne... Uh, nou, we zijn hier heel erg blij mee, eh, want uh, Romney wordt naar rechts getrokken. Zo kunnen wij de independence uh, veroveren, hè, de mensen die veel meer in het centrum zitten. Ja, ik moet wel zeggen, uh, dat klopt, hè, maar het is een absoluut uh, zwaar gewicht. En weet je, Obama heeft de afgelopen jaren... Uh, ook wel eens met de Republikeinen overlegd hè, in het Witte Huis. En er was eigenlijk maar één iemand waar hij het toch ontzag voor had. En dat was deze Paul Ryan, die helemaal bezeten is van de economie. Het is ook een econoom. Hij leest alles wat, wat los en vast zit. En uh, ja, Obama. Er zijn ook wel filmfragmenten van, kluidsfragmenten. Dan zie je Obama. Ja, toch een beetje twijfelen als hij in discussie gaat met, met Ryan. Want die kent al die feitjes. Het is echt een dataman, Een, een, een data man, hè? beetje een nerd ja, precies, ook, hè? Ja. ja, hij noemt zichzelf ook wel een nerd. Ja, inderdaad. Hij zegt, kijk, uh, mijn vader en mijn grootvader zijn overleden... Zo, het, rond hun 55 ste levensjaar... Ik heb al vroeg besloten op mijn 28ste jaar... dat ik iets wil doen in het leven wat een verschil maakt. Dus geen flauwekul. We gaan tot de kern van de zaak doordringen. Ik ben nu uh, jarenlang al congreslid voor Wisconsin. En het grootste probleem, uh, dat is onze economie. We moeten die begroting aanpakken. Kom op. Hè? Ja. En dat gaan we ook rigoureus doen. Dat is het enige middel. Dus je kunt je wel voorstellen... Uh, van Rush Limbo op de Amerikaanse radio tot en met ja. de Tea Party... ze staan wel te applaudisseren. Daar ja, want, knallen uh, de champagne keurk, hoor. Even over die Tea Party, want dat is natuurlijk een belangrijke factor. Uh, uh, uh, uh, voldoet hij dan een beetje aan wat, wat zij dan willen? Ik bedoel, is hij, is hij voor mensen die die Tea Party wel aanhangen... Uh, een figuur om dan toch te zeggen, we gaan op die Republikeinen stemmen? Ja, weet je, uh, ik ben regelmatig bij de Tea Party bijeenkomsten geweest... in Texas, op het platteland dus ook... Ik stel een vraag en gelijk vliegt de lijn eruit. Wat, wat is dat toch? Bij, oh. bij Romney moesten ze helemaal, van Romney moesten ze helemaal niks hebben. Willem, maar, je was even ja. weg, dus begin nog even opnieuw, dit antwoord. Ja, ik, ik kom regelmatig bij de Tea Party bijeenkomsten. He, ik pas nog in, in Texas geweest. En ja, van Romney moesten ze daar gewoon helemaal niks hebben. He, Zo'n gematigde uh, uh -huh. politicus. Maar Paul Ryan is populair. He, uh, vanwege die, die hele strenge opvattingen over de begroting... He, dus, dus hij is echt een van hun darlings. Hij is one of us. Het is een beetje jammer, vinden Tea party mensen, dat, uh, dat hij zo gefocust is op de economie. Hij is ook anti-abortus, maar dat mag hij wel wat vaker zeggen, hoor je dan bij de Tea party mensen. Maar nogmaals, hij is one of us. Dus ze staan pal achter hem. Hij is, uh, het is een econoom, zei je. Hij is uh, daar ongelooflijk goed in. Een man van de cijfertjes. Weet hij iets van buitenlandse politiek? Nou, daar zit natuurlijk toch wel een heel zwak, uh, zwak punt. Uh, kijk, natuurlijk draait die, draait die verkiezingscampagne om de economie. It's the economy, stupid. He. Die zin van Bill Clinton uit de jaren negentig. Die komt weer helemaal terug. Maar ja, weet je, er kan altijd iets gebeuren op, op buitenlands gebied. Hè. Een, een aanslag bijvoorbeeld. Stel dat dat gebeurt vlak voor de uh, verkiezingen. Ja, dan kijken Amerikanen natuurlijk toch wel heel erg ook naar wat heeft deze man aan ervaring. Ja, wat heeft Mitt Romney aan ervaring op dit gebied? En dat is dan natuurlijk wel beperkt. Maar voor de moment kun je zeggen, ja, als je kijkt naar de economie... vanuit Romney bedacht is het wel een, een slimme keuze... maar ook al wat riskant, hoor. Maar qua buitenland lijkt hij dus op Sarah Palin. Ja, hij weet daar weinig van. Hij, was ooit, uh, hij is ooit ook stagiair in Washington geweest bij wat Republikeinse congresleden. Nou, zijn eerste stagebaantje was om iets met de buitenlandse politiek te doen. Maar hij geeft zelf wel aan ook. Ja, ik las alleen maar uh, artikelen over de economie en de andere buitenlandonderwerpen. Daar lag mijn interesse niet. Nou ja, we kunnen ons opmaken voor een fantastisch debat in oktober... tussen de vicepresidentskandidaten. Want Obama heeft Joe Biden als vicepresident en dus weer kandidaat... Nou, dat is nogal een pitbull-politicus. En ja, deze, uh, Paul Ryan, is niet op zijn mondje gevallen. Uh, en da dat, dat worden uh, buitengewoon interessante debatten. Is die van onbesproken uh, gedrag eigenlijk? <laughs> want daar moeten we ook naar kijken meteen. Nou, dat is een goede <laughs> vraag. Want in uh, het Obama-hoofdkantoor, waar zo'n 600 uh, vrijwilligers en stafmensen uh, in één grote zaal zitten, heb je ook het attack-team. Dat hebben ze ook in Boston hoor, bij, bij Romney. Uh, ze hebben al zo'n 1600 pagina's uh, verzameld. Uh, dat doen ze dan onderzoekswerk uh, natuurlijk allemaal. Eigenlijk politiek uh, detectivewerk. Ja, en wat ik gezien uh, heb uh, over Ryan, dat is wel heel erg beperkt. Waar ze mee komen is dat hij een keer voor 350 dollar... in Washington een fles wijn heeft besteld... He, en dat kan dus eigenlijk niet voor zo'n conservatieve republikein... die maar wil bezuinigen. Ja, dat is toch een beetje mager. Nee, dit is wel... <tie> ja. <tie> ja, een beetje, ja, dat een beetje geeft maar... aan dat er niet iets ergers te vinden is. Nee, maar nou, ze gaan heus nee. wel door, door de Obama-mensen. Maar ja. het, is een, het is een beetje de ideale schoonzoon. Er wordt ook wel gezegd... Uh, dit is de zesde zoon van Mitt Romney. Hè? Want uh, hij lijkt een beetje op die zonen van Mitt. Mitt heeft er vijf. <tie> die allemaal volwassen zijn. Ja, een beetje zo'n zo, zo, zo, ja, golden wonderboy... van het Klein States Amerika die nou, al, een, al een behoorlijk grote carrière achter de rug heeft. Ja, jeetje, en 42 jaar. Eh, dan word je natuurlijk ook voor de toekomst interessant. Hè. Ja, zou hij er lang over na moeten denken? Oh nee, kijk, dat is wel aardig aan Ryan. Die draait er niet omheen. Die vraag kreeg hij natuurlijk ook al maanden geleden. Stel dat Mitt hè, belt. Ja, ze dan zeg ik natuurlijk gelijk ja. Natuurlijk doe ik dat. Dit is voor het land. Het is van levensbelang. Hè. De Amerikaanse economie, eh, dat is de pilaar onder onze maatschappij. Dat moet worden aangepakt. Dus ik, ik wil het gevecht samen met uh, Mitt Romney wel aan tegen Obama en Biden. Dus ja, dit is uh, ook voor de media denk ik wel een interessante politicus. Uh, net als Biden overigens. Ja. Uh, ze zijn niet op hun mondje gevallen en ze zeggen nog eens wat. Ja, Straks komt dan die uh, officiële aankondigingen ja. van uh, Mitt Romney... in het laatste weekend van de Olympische Spelen. Daar zijn wij hier in Londen dan weer heel veel mee bezig. Is dat wel zo handig? voor de aandacht? Ja. <laughs> Misschien moet je zeggen, de gouden medailles uh, zijn wel binnen voor de Amerikanen. Nou, weet je, Ron, die begint aan een bustour uh, door een aantal belangrijke staten. De, de, de beschermde middenklasse-bustour, om het mee even het Nederlands te vertalen... Uh, dat gaat vandaag beginnen. Dus dan is het wel handig dat je je running mate bekend hebt gemaakt. En weet je, dit is ook een, een running mate die voor jou veel geld kan binnenhalen. Want ja, de, de republikeinse miljonairs en biljonairs ja die applaudisseren nu natuurlijk ook. Dus de bedoeling is natuurlijk om een nieuw elan uh, te creëren. Want, dat moet ik nog wel even zeggen... Obama stond toch de afgelopen dagen, weken... op een wat grotere voorsprong steeds. En hoe kan dat nou? De economie gaat slecht. Hè? Nog steeds veel ja. uitdagingen. Dus bij Romney hebben ze dan denk ik toch wel gedacht van... kunnen we een veilige keus doen. Ook een beetje zo'n grijze kandidaat als Romney. Maar laten we toch maar een beetje een, een risico nemen... om de zaak om te kantelen. Wat dat betreft lijkt het wel weer een beetje op... McCain, vier jaar geleden. Want ja, die moest toch ook iets met een verrassing komen. Maar uh, Paul Ryan we is wel, <laughs> ja. wel van ander gehalte dan, dan Sarah <laughs> ja. Oké, okay, nou, het wordt nog uh, heel erg spannend uh, de komende maanden. Ja, maar dit weten ook. we in ieder geval al. Paul Ryan wordt de running mate van Mitt Romney. Dank je wel, Willem Post. Ja, dat wordt ook letterlijk running mate, want hij rent uren per dag. Want hij is oh. wel fanatiek in sport ook. Dus hij had graag oh, dat met dat doet doet in de ook ja, ja, nee, nee zeker. zeker. Ja. ja. ja. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Hoi. Nou. Take a parachute and jump. You can't stay here forever. When everyone else is gone. When all alone I see that clever. Take a parachute danger, take a parachute, parachute and jump, you're gonna have to take flight. You down, take your parachute and go. Take maybe, parachute. come back tomorrow. Take your parachute.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 No, no. Jump. Jump. Jump. Take your parachute Take your parachute Take your parachute Take your parachute and jump. Something happens. De Radio 1 Sportzomerbus. Ja, die Sportzomerbus is na negen weken behoorlijk afgeracht, natuurlijk. Dus voor de aller, allerlaatste keer schakelen we met uh, Mark Robin Visser. Uh, die staat vandaag in het sportcentrum Papendal en uh, Mark Robin, je hebt het ons beloofd, je hebt een nieuwtje voor ons over de Paralympics. Ja, eindelijk, eindelijk, eindelijk mag ik het dan vertellen. Het, uh, het is een nieuwtje over uh, de rolstoelbasketballers. Ik was hier uh, in, uh, in dezezelfde trainingszaal in januari en toen... Is me op het hart gedrukt dat ik mijn mond erover moest houden, omdat het toen nog ja, echt geheim was. Maar Gert-Jan van der Linden, trainer, nu mag ik, hè? Ja, je mag het uh, nu wel. Mag uh, wel ik het melden. nu zeggen, eindelijk. Ja, je mag het eindelijk zeggen. Zullen we het samen zeggen? Nou ja, doe jij het maar. Jij, jij krijgt deze eer, want wij rijden er stiekem al een beetje mee rond, al, al een paar uh, kleine maanden nu en uh, getest. Ja. Dus iedereen wordt nu wel heel erg nieuwsgierig, dus, uh, dus zeg jij het maar. Ik heb het vanmorgen de klapschaats van het rolstoelbasketbal genoemd. Is, mag je dat zo vergelijken? Uh, ja, ja, ja, ja. ja, want het ja. is ook met aandrijving te maken het heeft met snelheid te maken. En het uh, ja, draait rond en het zit dan een rolstoel. Ik, dus, uh, dus dan weet ondertussen het iedereen wel. Het is eigenlijk de hele rolstoel. Het geheime wapen van de dames rolstoelbasketballers is een hele nieuwe stoel. En hoe nieuw en hoe bijzonder die is, moet ik natuurlijk aan de technische man vragen. Dat is Bert van Blitterswijk. U zit hier voor u met een wiel. Er staan hier trouwens overal wielen tegen de muur en doosjes met spaken. En Gereedschapskist vol met allemaal spullen. Vertelt u eens Bert, wat is er zo bijzonder aan deze nieuwe stoel? Nou, het bijzondere van deze stoel is dat hij gewoon een stuk lichter is... dan een conventionele stoel, bijna 30%. Dus dat scheelt gewoon in, in, in snelheid al, dat, dat lijkt me voor iedereen duidelijk. Daarnaast eh, zijn de velgen zijn op een, een dusdanige wijze geconstrueerd... dat de banden eh, eigenlijk rechter op de vloer komen... waardoor je minder rolweerstand heet, hebt, waardoor je ook makkelijker kunt draaien. En uh, nou, je hebt hetzelfde net al van de speelsters gehoord. Die willen eigenlijk al niet meer terug naar hun oude stoel. Ja. Omdat ze zo uh, ja, tevreden zijn over deze stoel. Dus het, het, het, het nieuwe is eigenlijk de velg. De, het gewicht van de stoel. En uh, wat, wat voor mij heel erg prettig is, is dat alle stoelen nu hetzelfde zijn. In het verleden hadden we drie, vier, vijf merken. Nu hebben we alles uh, hetzelfde. Nou, dat is veel makkelijker werken voor mij als technische man, zeg maar. Ja, nou zeg, en wij zijn dus de enige die die stoel hebben? De stoel is ontwikkeld door InnoSport, de Haagse Hogeschool en door de deskundige adviezen van Gert-Jan van der Linden. En wij zijn op dit moment de enige die deze stoel hebben. Er zijn er ook maar veertien van gemaakt. We hebben twaalf speelsters, dat betekent dat we twee reservestoelen hebben. Ja. Die kunnen door diverse spelers gebruikt worden, daarnaast hebben we ook nog een oude stoel uh, klaar mocht dat nodig zijn maar daar gaan we niet vanuit. Nee. Dat is niet te hopen. Ik, uh, de speelsters zijn op dit moment aan het uh, inspelen. Want straks vindt hier een oefenwedstrijd uh, plaats tegen de Europees kampioen. Dat is Duitsland. Ja, dat is inderdaad Duitsland. Dus het is een goede testmeter. Uh, voor volgende week hebben we hier ook nog het Papendal toernooi. En dan uh, is ook nog de top van de wereld is hier dan aanwezig. En dan, uh, nou, dan moet er de week daarna moet het ja. gebeuren uiteindelijk op de spelen. Ja, zeker. Nou ja, we kunnen de dames op dit moment niet, niet spreken omdat ze druk zijn. En ze staan ook stevig uh, onder uw controle op dit moment. Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. We trainen hier uh, wekelijks uh, 20 uur in de week, uh, minimaal. En, uh, en die meiden trainen ja, voor één doel en dat is uiteindelijk een medaille op te spelen. Ja. Uh, dus, dus druk is er altijd. Uh, maar ja, zeker in deze oefenwedstrijd moet, moet de plezier uh, moet ook een hele belangrijke rol zijn. Want ik zeg altijd maar zo, van uh, zonder plezier uh, win je nooit de medaille. Uh, en gewoon de afspraken die we maken met elkaar die gewoon nakomen en zo goed mogelijk dat allemaal uitvoeren okay. uh, waardoor dat we tegen elke tegenstander een kans hebben om te winnen ja. en, uh, en zo ons doel dadelijk te gaan bereiken. Ja. Jullie hebben heel hard gewerkt, uh, maandenlang fulltime uh, getraind, maar vertel mij nou eens hoe verhoudt zich nou dat nieuwtje in die techniek, die nieuwe rolstoel tot... De fysieke uh, inspanning. Nou, we hebben het net over de partijen gehad van Inmarket, InnoSport en de Haagse Hoogschool. Er zit gewoon een hele groep mensen achter. Hè. Wij met de Nederlandse Baselbouwbond uh, ja, hebben allemaal ja, een bewuste keuze gemaakt om deze stap te maken. Er waren bedrijven heel geïnteresseerd om hier in, de, in te stappen. Innovatief. En, uh, en, ja, en uiteindelijk is het met de combinatie stoel en velgen uh, is de rolweerstand gewoon veel uh, lager geworden. En bij ons ja, het, het gaat het allemaal op rolletjes. Het zijn allemaal banden, dus, uh, dus ja, hoe minder dan hoe sneller dat ja. het allemaal gaat. Dus het, sport wordt, uh, het spel wordt attractiever. Uh, maar we moeten niet vergeten dat het wel om één ding gaat. En dat is uiteindelijk wel die bal door dat netje. En, ja, de bal uh, moet en, wel door het netje, juist. Bert, toch? Ja, dat klopt. Ja. En uh, daar heeft Gertje helemaal gelijk in. <laughs> het allerbelangrijkste is dat we twee punten meer maken of één punt meer dan de tegenstander. Daar gaat het om. Ja. En als die stoel daaraan bij kan dragen, is dat alleen maar meegenomen. Ja. Ja, maar is het nou zo, want die Duitsers zijn hier al, dat ze zich vanmorgen helemaal de pleuren zijn geschrokken toen ze die nieuwe stoelen voor jullie zagen? Nou, ze zien wel dat we een eenheid antwoorden zijn. Het is onrust onder nou, ja. de Duitsers, hè? Ja, ja, dat zie jij, hè? Dat, ja. Ja, dat heb jij, ja, ja, jij kan ja, dat, dat zien. Je ziet het uh, gewoon. Ze maar, kijken ook niet vrolijk. Maar, maar ik ben ook helemaal Ze zijn helemaal Duitsers niet blij, die Duitsers. die Duitsers. Nee, maar ik ben helemaal niet oh. met die Duitsers bezig. Nee, Waar ben bent u dan mee bezig? Alleen maar met mijn eigen team. Ja. En, uh, en hoe die... zien die eruit? Laten we het daar eens over hebben. Ze uh, zijn al mooi in het oranje. Ja, en... Zo, het zijn mooie kekke rolstoeltjes, wit gespoten. Ja, het ziet er goed uit. En ook weer met een oranje biesje. Dus, uh, dus alles is op en top uh, uiteindelijk voor, uh, voor de Spelen. En, uh, en daar moeten we naar kijken. En uiteindelijk nogmaals, het gaat erom dat we gewoon veel plezier hebben en goed spelen. En dan uh, gaat het vanzelf wel goed komen. Ja, Bert, die, die ja. rolstoelen van die Duitsers die zijn ook eigenlijk erg lelijk. Hè? Als je er wat langer naar kijkt. Nou, onze rolstoelen uh, hadden we eerst uh, een beetje gecamoufleerd. Die zagen er toen een beetje uit zoals die van de Duitsers. En nu hebben we ze helemaal uh, mooi gespoten. Ja. En als wij dadelijk het veld opkomen, dan uh, sta je al 2-0 voor. En, en dat is de bedoeling. Dat moet je hebben. Nou, ik wens jullie ontzettend veel uh, succes. Het was mij uh, een eer en genoegen om hier uh, nogmaals te zijn. En jullie gaan voor goud? Altijd, want we spelen om elke wedstrijd te winnen. En dan maar is het dan is al eigen... lang geleden ja. dat er in, da in het rolstoelbasketbal iets gewonnen is. Hè? Uh, bij de heren is het nog niet zo lang geleden uh, op Olympische spelers. Uh, ja. Maar voor de dames wel. En, uh, ja. en daar gaan we dit jaar uh, verandering in zien te brengen. En daar is de rolstoel en de wielen zijn daar een uh, heel grote... Tenminste een heel groot belangrijk issue in. En, uh, en daarnaast is gewoon de hele vele arbeid die die meiden op het veld zelf hebben ja. gedaan. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Nou, we gaan jullie volgen. We kunnen jullie ook volgen. Want er zijn dagelijks tijdens de sportdagen samenvattingen om 7 uur en om 11 uur op de televisie. Dus dat is ook fijn. Ja, ik denk dat dat perfect is. En, uh, want we zijn nu zo aan het professionaliseren uh, door het noc en NSF die dat uiteindelijk ons mogelijk maakt. Ja. Dus ik denk dat het een goede zaak is. En, uh, en het Nederlands publiek mag weten wat wij doen. Ja. Bert, ook veel succes. Dank Keep him well. shining, die rolstoelen allemaal. Okay. Dit was de laatste aflevering van de Sportzomerbus. Het was mij een eer en een genoegen. En medes namens mijn collega Paul Rijman zeg ik groeten uit Papendal. Tot ziens en horens. It seems, cause I get a thousand. <sighs> Dat was uh, Jurgen van den Berg. Ja. We gaan lekker klagen hierover misschien. Nou, Dit is heel de, raar hoor. Doorheen pratende uh, de ja. DJ's, annex-presentatoren, overal kan er over geklaagd worden. Het kan er maar twee dagen. 0800-1101. Ik merk ook dat het geklaag wel een beetje als een einde is. Mensen gaan steeds meer complimenten geven. Mag ook. Maar ik hou toch ook wel van goede <lacht> klagers. <lacht> gewoon. Dus complimentjes fijn, maar doe er ook een klachtje bij. Doe dat nooit goed hè. Nee, is ook dood. Goed. Ik klaag eigenlijk over de complimenten. <lacht> ja. 0800-1101.